Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger in Mexico heeft bijna 50 migranten bevrijd. Die waren gegijzeld door een bende. Afgelopen dinsdag werden de migranten uit onder meer Venezuela en Brazilië... van de weg geplukt door de gewapende groep. Honderden militairen hebben gezocht naar de slachtoffers... en ze werden uiteindelijk gevonden ergens in het midden van het land. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. Er worden vaker mensen ontvoerd in Mexico. Deze bende had meer dan 2000 euro per persoon willen vragen... als los geld voor de migranten. De vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker te pakken. Ze versloegen PSV in een niet zo heel spannende finale met maar liefst 4-0. En dus is het feest. Maar hoe dat feest er precies uit gaat zien, weet speelster Wieke Kaptein nog niet. Uh, we gaan op een bierfiets of zo. bierfiets? Ja, dat is typisch iets Enschedees. Dan gaan we met z'n allen fietsen. Maar ik weet niet precies wat. We gaan doen, hoor. Maar... Ja, want het is al laat. Jullie gaan midden in de nacht op die fiets zitten. Nee, dat denk ik niet. Ik weet het niet. Ik laat wel afkomen. Ik zie wel, we gaan lekker feesten. In Argentinië is een nieuwe dino-soort ontdekt. Het beest was 30 meter lang, woog 50.000 kilo... en behoort daarmee tot de grootste dinosauriërs die tot nu toe ontdekt zijn. En je hebt misschien wel meegekregen dat de feestfontein in Rotterdam wordt schoongemaakt... nadat honderden supporters van Feyenoord het kampioenschap daarin hebben gevierd. Het oude water is eruit en er komt schoon water voor terug. Maar voor die schoonmaakbeurt heeft Philip er nog snel even 10 liter water uitgehaald. Op elke andere dag is dit gewoon een normale fontein en een buitenstaande zal waarschijnlijk... Het wordt nu een veld, maar nee, het wordt nu heilig gewijd door de Vest van Feyenoord. De supporter zegt dat het DNA van de fans in het water zit. Hij noemt het Holy Hofpleinwater. En Philip hoopt dat hij volgend seizoen over het gras in de Kuip mag gieten. Het weer dan nog. Het is droog vanavond. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 5 graden. Morgen weer zon, dan is het ook droog. 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 As the answer, only the rider knows. Can we put our road less travel?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 Pride right aside, I just don't know how to find her sometimes somehow even if it takes a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 Mijn onkel die geen in een vak geeft. mijn vinger op de Q en mijn piemel of stays. Let's go. Dames willen op de foto. Eén backspin. Ga meteen slow-mo. Maar koud. Hele crowd. Wow, wat wil je? Je vriendje op de hoek. Het is scout. Hij Dan Tanden trillend. Bang en trippend. dj oom onkel. Je munten in. Adria. Munten. Je vriendje heeft een time-out. Sta in de hoek. Je vriendje heeft een time-out. Sta in de hoek. Je vriendje heeft een time-out.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 Zit nooit in de... Dat ik me zeker voel Dit is hoe het is bedoeld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 voor mij, want ik ben royalty, royalty net als jij. Uh, van de droom naar de life, no doubt, heb de troon aan de Hoe meer struggle, hoe groter de shine. We gaan worden wat ze zeiden waar we nooit zullen zijn. Yeah, van de droom naar de life, no doubt, heb de troon on the side. Hoe meer struggle, hoe groter de shine. We gaan worden wat ze zeiden waar we nooit zullen zijn. Ben hier met een reden?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 Ik schenk mijn glas vol. Het pik zou ook weer voor jou zijn. Dus Joint drol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 Party all night, we zijn onstoppable, want ik ben met mijn boys in de bungalow. Leven door mij, schenk mijn glas vol en fix er ook voor jou. We zijn joined up. Party all night, we zijn onstoppable, want ik ben met mijn boys in de bungalow. We it, iedereen is faded, maar niet uit hoe wasted. Behind me, my niggas, all that high, my niggas. Remember the time, that Michael. The squad is with me, the tribal. Protected by Ja Almighty. This party all night, high fiving. In the bungalow, high, high. -hi. Het bestaat in geen time. We drinken whisky, geen wine. Tell me what you need, in the supplier. Yeah. Smoke the finest, rock the laners. Ladies wine, voorkant anderhalve meter. DJ's draaien, Nyang geketend. Bungalow voelt als een kasteeltje. Let niet op mij, schenk mijn glas vol. Ik ook een rokje voor jou, Party life, zijn joint room. Mario likes, zijn op boos. Geng mijn glas vol ik fixer ook rokje voor jou Zijn jij enzo in troep Party all night We zijn een stappenboot Ja.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 But then you turn around and say Baby, I won't let you go Unless you really want me to Well, I want you and that's for sure But Well, you know it's true that